And he likes his best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 Het was beter. Gelukkig. Angelique, welkom. Hallo. Hoe vond je ons zingen? Sorry? Hoe vond je het zingen? Ja, prachtig. Dank je wel. Ja, dank ja, ja, je. <laughs> Ga ik thuis niet doen, hoor. Oh, heb je het toch al gedaan, of niet? Geen ontbijtje? Ontbijt op bed gehad? Nee, zeker. Nee, nee want ik ben, ik, ben, ik ben natuurlijk vrijdagjarig. Oh, je bent vrijdagjarig. Dat is waar ook.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 Jawel, ja, hij knikt voor je. Ja, hij staat wel vroeg op, maar het uh, is een slow starter. <laughs> ja, <hij moet> nog. <laughs> Ik zeg gewoon ja, weer genoeg. <laughs>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 Goedemorgen, Pim. Maar ja, nou, die hebben we net bezongen. Dat is uh, medepresentatie. Uh, het thema van de muziek is dit keer... omdat het morgen de 27e is. Ja, het slaat eigenlijk nergens op. Maar goed, <lacht> hebben we gekozen voor de, de club van 27-jarigen... die zijn overleden. En u hoort dan ook muziek voorbij komen van, uh, de, van de Doors, Amy Weinhoud. Ja, gaan we allemaal toelichten. We ja, alles ja. toelichten met overlijdensdata en geboortedata...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 Bedankt mezelf. Ja, uh, iedereen en bedankt die hier meegedaan heeft. En we sluiten af met een icoon van de 27-jarige club. Amy Wijnhous.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 maar ik had een vriendje op, ik dacht dat het de Ulo was. Ik weet zijn naam van achter nog lodde. En dat was ook een vreemde snuiter. Ja. Maar wij waren met z'n tweeën heel standvastig in onze Kinks-adoratie. Uh, okay. En wij wilden niets weten van de Beatles. Dat is later natuurlijk enorm bijgesteld. Dus uh, uh, de deze eerste hit-tijd. Uh, um, you really, you really, really got me. Think, yeah.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 Dat was natuurlijk de grote... Het ja. had gekund. Maar ook ik, gekund. Ja, maar de ja. Kings was nog, nog apporter. Er was niemand van. <laughs> <laughs> ik was de enige... Maar die alle aandelen al heette die, geloof ik. Ja? Ja? Ik was de enige Kings van op school. Oké. fantastisch. <laughs> dus zo is het gekomen. Hè? Ja, zo is het gekomen. En gebleven ook. Hè? Okay. Ja, Gert was niet alleen een liefhebber... maar was ook wel een kenner. Ik zal nu een stukje laten horen... van uh, dat hij toch uh, over You Really Got Me... Doch een ander kon vertellen en wist. Nou, vertel eens wat over You Really Got Me. You Really Got Me. Um, ja, wat valt erover te zeggen over het nummer zelf? Um, ik heb het de uh, afgelopen dagen in, uh, ik weet niet hoeveel diverse uitvoeringen gezien. Het is uh, krachtig. Het is ook eigenlijk het begin van, um, van de hardrock.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 Armoede. Ik denk, ja daarom. De maatschappij was een beetje aan het veranderen, aan het kantelen. Ja. Uh, dus, ja. En dat ze toen al dat soort goede muziek maakten, dat is toch wel knap hoor. Ja, ja dus, uh, dus in die periode, maar goed later noemen we dat de British Invasion. Op dat moment uh, hadden we daar geen term voor natuurlijk. Nee. Maar het is ook wel aardig om te weten dat uh, Ray Davis oorspronkelijk uh, uh, cineast wilde worden. Hij is, oh. is een kunstacademie. Oké. Okay.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 Side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.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 En daarna het uh, gehele nummer. Gilles, ja, dat zegt jou waarschijnlijk niks, maar dit was Electric Light Orchestra met Hier is de Nieuws. Ik was inderdaad het afgeleid, dus ik heb niet heel goed uh, geluisterd. <laughs> Lekker dan. We hebben speciaal voor jou ingepland, man. Ja, dat zal. J jij bent van het Nieuws en dit ging over het Nieuws. Goedemorgen. Ja. Ik had hem door. Ja. Goedemorgen. Jij bent eigenaar uitgever van de Zandvoortse Courant...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 Shares of development, the trend is to now playing the food and beverage industry by regulation Hey, Ja, ik heb nog een stukje uit de Zandvoortse Courant. Uh, afscheid van een bevlogen dorpsgenoot. Ja. Op vrijdag 28 januari is Gert van Kuik op 69-jarige leeftijd... plotseling overleden.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 you want this to There's one sin that I will say we gaan dan weer bijna naar het eind van uh, deze uitzending, van deze ja. aflevering. Um, ik wil nog even uh, ook de laatste, of de afsluiting van onze FNFM van vorige week uh, woensdag laten horen. Dan stel ik me een cruciale vraag. <laughs> nou, u zult het horen, daar komt hij. Je moet een besluit nemen, hè? We hebben okay. nog drie minuten.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 I wish today would be tomorrow, the is dark, it just brings sorrow that it waits. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me, I'm thinking of the days.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 Thank you for the day Those endless days of sacred days you gave me I'm thinking of the days